Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de huldiging van het plaatselijke voetbalteam in Ierseke is vanmiddag een kind uit een kampioenswagen gevallen en overleden. Een ander kind raakte zwaar gewond. Er is nog vrij weinig bekend. Het ongeluk in het Zeeuwse dorp gebeurde rond kwart voor drie vanmiddag. AZ-supporters zijn morgen niet welkom bij de wedstrijd tussen AZ en NEC in Nijmegen. Dat heeft de gemeente in overleg met het Openbaar Ministerie besloten. Aanleiding voor het besluit zijn de ongeregeldheden in het AZ-stadion van afgelopen donderdag. Na de verloren halve finale in de Conference League tegen West Ham... bestormde AZ-supporters AZ de tribune waaronder meer familie en vrienden van de West Ham-spelers zaten. Dat liep vervolgens uit op een vechtpartij.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 In Japan is de tweede dag van de G7-top aan de gang. De zeven grootste industrielanden en de Europese Unie praten daar onder meer over de wereldeconomie. Ze maken zich zorgen over de groeiende invloed van China. De landen willen wel blijven samenwerken met China, maar tegelijkertijd ook minder afhankelijk worden. De G7-landen maken zich ook zorgen om de militaire oefeningen die China heeft gedaan bij Taiwan. De industrielanden vroegen China ook om meer druk op Rusland uit te oefenen voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.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 Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Battoeverdorp en de afrit Haarlem-Zuid. 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En Zomerhit. Is de zomer van ZFM met, met nu zandvoort op zaterdag. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti ardente dente. un partigiano come presidente.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 het is even na vier uur, welkom terug.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 Wel een hele hoop ellende daar, hè? Ja, geen grote ellende. Dan dus je een jetski of een, uh, of een roeibootje hebt, Gaat het allemaal niet lukken daar, zullen we maar zeggen. Ja. jeetje, niet normaal. Ellendig, ellendig, ja. En ellendig. Uh, ja, veertien doden, hè, Zijn er in ieder geval uh, officieel uh, gemeld.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 Maar dat gaat natuurlijk never nooit niet lukken, hè? Nee, maar dat kan natuurlijk ook gewoon niet meer. Dan kan, dan kan je zeggen, misschien uh, het circuit is droog... maar wat voor impact heeft het voor uh, de hele omgeving... als daar opeens een heleboel mensen die kant op moeten... om uh, naar na een kaprietje te gaan zitten kijken. En wil je dat nog? Nee, dat wil je ook niet. Be be beste beslissing ooit gewoon... Uh, dat ze gezegd hebben, jongens, uh, kappen met die hele handel. We gaan uh, door naar Monaco. En, en, uh, uh, en een mooi bedrag uh, naar... Uh, ja, prachtig, ja. Mooi bedrag zal, gedoneerd. Het zou niet allemaal... Ja, prachtig bedrag natuurlijk. Het zou niet alle wonderen hebben... Ik denk dat, uh, dat je niet over miljoenen praat, maar over miljarden schade ja, daar. Dat wordt wel beschreven. Uh, het gaat zeker wat jaren duren voordat daar de boel oh, allemaal weer uh, in die omgeving... allemaal weer een beetje netjes is natuurlijk. Ja, ja, ja. ja? Uh, nou, uh, Rendel, dan gaan we het even over autosport hebben verder. Ja. Um, Eén uur geleden, precies, heeft Jan Lammers op Facebook een berichtje gestuurd... en dat gaat als volgt. Dat citeer ik Jan, Rob Slotemaker. Wat een voorrecht dat ik van deze mooie man het vak heb mogen leren. Vandaag, vijftig jaar geleden, reed... En won ik mijn eerste race. Mooi staat, hè? Dankjewel Rob. En eh, ik geniet er samen met onze familie.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 Ja, gewoon, ja, hoort er gewoon bij. Hoort bij de Nederlandse racegeschiedenis. heel simpel. Hoort er gewoon, zit daar gewoon bij mij heel erg bovenin. Ja, ja. Nou ja, oh, jij ja, had het over die Simca. Maar er staat ook een foto bij van Rob en Jan. Bij een Simca. Ja. Eh, die auto werd blijkbaar heel veel gebruikt in die tijd. Eh. Nou, het was, het was natuurlijk, voor denken, een heel goed drifte Want er zat een motor achterin. Dus als je hem in drifte, ging hij ook. Dus het was ook niet zo heel makkelijk, zeg maar, uit zo'n strip te halen. Okay. Dus je leert het daar heel verschrikkelijk goed in. En ik weet niet wat Rob vroeger eh, misschien ook wel met Simca Grijs eh, concern toe had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 scheef opbrengen, goed die je auto even op slot te maken, ja, dat zit ja. nog steeds. Dan ja. roept hij hem zo van de wissel zeker dat je niet van de baan afvloog. Ja, kan <lacht> <lacht> wel. Ja, ja, ja, ja, Maar die mis ik nog steeds. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> ja, nou ja al, ander nieuwtje is dat uh, Rinus van Collamthoudt of Rinus Evige, die uh, was uh, derde op de snel Fast Friday of de Indy ja. 500.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 Hoe hard is dat, Rendon? Heel hard. Heel, <laughs> Heel hard, ja. Maar, maar zijn het hoe? nog steeds watjes, hè? Zijn het nog steeds watjes? Want in 1996 reed Arie Luijendijk, was dat, hè? Ja. Thuis, die uh, nog steeds het uh, rondrecord heeft. Die reed toen uh, 239 mijl. Zo, ongelooflijk. 378 kilometer per uur. Dit dus zijn nog steeds watjes. Dit zijn blijven gewoon watjes. <laughs> klaar. We <laughs> simpel, hè? Ja, ja, ja. Om drie kilometer te zacht. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hoe hard is dat? Ik denk, ik heb zelf nooit zo hard gereden. Uh, ja, dat zou je ook niet willen, denk ik.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 op afgesteld. Maar ja. ze zeiden natuurlijk... jarenlang hebben ze dat ook toch wel een beetje geknepen... en andere dingen, want het ging op een gegeven moment wel hard. En het, ze, ja, het zegt al, twee, in 1996... toen was de boel best wel heel erg vrij... Ja. met uh, motor uh, toestand, dat soort dingen. Ja, de, de, toen reed je al... Twee, toen al 2, 39. Dat is al een tijdje terug... hè, 6, ja. 9, ja, Ja, ja, ja. Dus Daar zijn we ook... Uh, zijn we, nou, 26 jaar verder. Ja, ja En Dus, um, ja, ik heb wel zoiets van... Uh, uh, het is inderdaad... heel erg hard, uh, maar het gemiddelde blijven ze ook heel erg hard rijden. Dus...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 over, zijn ze altijd sterk en uh, dus ja misschien uh, vind jij uh, dadelijk uh, naast Ari ook een Nederlander die gaat winnen. Zo moeten we hopen toch, Moet, uh... Ja, precies. En dan, en dan zou ik het mooi vinden als je dan niet 4K staat, maar van -hout, eh, op. Ja, eigenlijk wel. wel maar, ja. Eigenlijk wel. Het is gewoon Rinus van hout uit Hoofddorp. Ja, he? Mooi, uit Hoofddorp. Ja, precies. Mooie. Dat wil ik ook horen. Hij, hij, <laughs> Een regiogenoot, ja. hè? Ja, ja, weet je, hij heeft ook in die speeltijd in Hoofddorp gespeeld. Dus daar hebben we het over. Ja, ja, ja, precies. Hij is ook naar het Lineeshof geweest, meneer vader. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Oké. Hé, je dankjewel voor deze ja. week. En we gaan je volgende week weer gewoon Absoluut, spreken. Heer. Gaat helemaal goed komen. Gezellig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 Alweer heel veel jaren geleden. Hè? Je hoorde hem bij Stamford op zaterdag. Op deze zaterdag, zonnige zaterdagmiddag. Lekker nog een beetje frisjes met die Noordenwind. Maar verder is uh, goed te doen. En dat geldt waarschijnlijk ook daar uh, in Amsterdam voor uh, Jan van der Leden. Want uh, Jan, we hebben een windje mee. Maar uh, is je ook al het uh, doel ingevlogen bij de tegenstander? Nee, hey Rob. Uh, ik wil eigenlijk net zeggen: van heb je geen leuke treurmuziek? Oh. Uh, 4-0 voor. Personeel. Gaan we weer? 4-0. Gaan we, we weer? Ja, absoluut. Niet te geloven. Het is, van, het is zo zonde. We speelden hartstikke lekker die eerste helft. We begonnen al de tweede helft lekker. Nou ja, ze kwamen wel op, op 1-0 dan. Maar ja, dan gaan ze een paar keer, twee keer de fout in achterin. Wordt het uh, 2-0-3-0. Echt geklungel achterin. En hoe dat, dat in één keer kan, ik begrijp er helemaal niks van. Dan de het team, uh, die wordt gevangen... Die is geblesseerd. En was het ook zo dat, uh, dat de doelpunten weer uh, achter elkaar erin vlogen? Gewoon weer even een moment van een echte on onoplettendheid? Ja, gewoon even. Gewoon Ze zag gewoon als een... Vijf 0 is het nu zelfs. Gewoon. Ze zag echt net als een kaartenhuis in elkaar weer. En dan wordt de Nuitse Christine vervangen. Novel wordt vervangen. Nou, Kai Bloem komt erin, die speelt hartstikke lekker, die jongen, maar die jongen is 17 jaar, die, die kan het toch ook niet? Nee. En dan, uh, dan hebben we twee wissels erin, en dan er valt. Uh, Silvio valt uit, en dan hebben we gewoon geen wissels meer. Bovendien krijgt but, but Water zijn tweede gele kaart, dus rood. Dus op dit moment spelen we met negen man. Ik vind het echt schof terug. Ja. Voor een club als Esther Zoonvoort, wat die niet genoeg wissels mee kan nemen, het is, het is gewoon dramatisch.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 Uh, volgens mij is het zo'n beetje het oudste programma van uh, deze radiozender. Ja, dat zal niet uh, veel schelen, denk ik. Met Goedemorgen Zandvoort. Uh, ik denk dat het uh, misschien gelijk opgaat. op gaat. Qua ja, nou, naam was het eerst uh, Zandvoort Zaken. Dus, uh, oh ja, ja, ja. ja dus ja, ja, ja. dan, uh, ja, CFM Jazz wint het GFM, yes, uh, winter, dan toch. Oké, okay, nou, uh, je Dus bij deze, bij oudste deze. programma. Ja ja ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, wat we bij uh, de redactie uh, wekelijks binnenkrijgen. Dat zijn natuurlijk uh, heel veel persberichten. En afgelopen week uh, kwam er een persbericht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 Maar bij Fries is dat eigenlijk niet op elkaar afgestemd. Is het eigenlijk een wilde vertoning? Ja, maar, maar, sommige, maar sommige mensen vinden het fantastisch. Ik, uh, ik hou er zelf niet zo van. Ja, denk ik denk ook ik, niet. Um, ik draai het programma ook eigenlijk niet. omdat ik denk dat de luisterschare daar gewoon te beperkt voor is. Ja, en dat zal je dus op die evenementen ook niet terugvinden. Want dat vind ik eigenlijk zo lekker aan jullie programma. Het is. Uh...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 En we hebben het uh, in de studio uh, over North Sea Jazz. Nou, komt dat er weer aan, uh, heren. 9 juli uh, is het uh, weer uh, zover. Nou, ja, dat is het afgelopen. Deze... Huh? Dan is, is het afgelopen. Dan is, is, is, is het afgelopen? Nee, het begint op 7 juli. Oh, 7 juli. 7, 8, 9. Ja, oh, 9 juli is hier. Nou, ja, ja, dan speelt ja, het, in ieder geval zondag, deze ja. Crack Reporter. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Want ja, die mag om 8 uur mag je komen opdragen om... Uh,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 En het volgende. Ik neem aan, uh, maar ik kan je dan ook overal zitten. Want uh, het, uh, het lijkt me dat er in sommige, bij sommige artiesten, zoals Van Morrison, speelt dan op uh, vrijdag van 5 tot 6. Uh, nou ja, er zal wel vol zitten. Maar uh, ja, het het mag wel, je er dan nog bij of zo? Is, dat, Tegenwoordig is het wel.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 het is uh, hard leven hè, voor uh, artiesten en muzikanten. Maar geldt dat ook voor jazzmuzikanten? Of hey, kunnen die een veel, uh, hun, hun, zeg maar hun, hun financiële bestaan veel beter opbouwen in deze uh, muziekcharme? Nee, ik denk het niet eerlijk gezegd. Nee? Ik denk dat dat ook sabbel, sabbel is. Ja, hard ja. werken.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 Hoe zou je als kind in aanraking kunnen komen, denk ik dan, met, met jazz? Want je zit er nog niet op het conservatorium. Dus nee, nu. maar ik denk dat je, dat je ouders, je familie daar een hele grote rol in spelen. Ja, toch wel. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Want Ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk... Uh, buiten wat ik af en toe opzet, komen ze niet met jazz in aanraking. Nee. Tegenwoordig kijken ze alleen maar filmpjes. Ja, uh, ja, ja. TikTok, et cetera. En komen ze bijna niet meer met muziek in aanraking, behalve de muziek die achter die filmpjes gemonteerd is. Dus jij bindt je kinderen vast op een stoel en nee. je zet dan een jazzplaat op. Hè? Nou, de... nog, niet, net nog niet, nog net niet. Nog ja. niet, maar ja, ze moeten er af en toe gaan geloven bij het ontbijt. Ja, ja, ja. Oh, ja. Dat is toch, uh, het enige moment dat we een beetje met z'n allen samen zijn. En ja. dan. Uh, dan zet ik inderdaad vaak jazzmuziek op. En wat, wat voor jazz? dan Om voor die kinderen toch een beetje behapbaar te maken? Nou, heel vaak zet ik, uh, ik gewoon een, een jazzradiozender op. Zodat, uh, smooth dat, jazz? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat ja. Is, nog, uh, is altijd goed, uh, goed te dragen. Maar af en toe komt er ook uit van... Wat heb je nou weer opstaan? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, want dat, dat is eigenlijk toch wel... Dat, dat ligt ook ongelooflijk lekker in het gehoor natuurlijk. Hè? Die, ja. die smooth jazz, uh, rustige jazz. Uh, dat is natuurlijk is wel lekker. Uh. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Oké, okay, um, je hebt ze zelf wel eens ontmoet, de familie je um, je Nee, Ik heb ze ook in zandvoort gezien op het uh, jazzfestival in mijn jeugd. Ja, ja. Ik kwam ook een optreden met Hans Dulver in herinnering. Dat was toen, dacht ik, op het Ja, En ik heb hem uh, ook wel eens zien optreden op het circuit. En uh, daar sprak ik hem ook En uh, voor een optreden. Zat hij lekker met een biertje in zijn hand. Uh, zat hij zich voor te breinen, een beetje in te blazen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar wat een, wat een druk op die... Ader, hè? als je als je ja. saxofoon speelt, je ziet heel opgezwollen ader in die nek zie je, dat is, en een rood hoofd. Ik denk dat kan dat door die groep zijn. <laughs> Levensgevaarlijk. Ja, ja. Maar ze, ze zijn natuurlijk zo getraind, dus al jaren. Was onlangs een hele leuke documentaire op televisie over Candy Dulver, over haar leven. En daar komt Hans Dulver natuurlijk ook naar voren, maar ook ja. uh, uh, de tijd dat Candy Dulver bij Prins speelde. En daar vertelt ze heel openhartig over. En dan krijg je ook een indruk van het leven van een muzikant... wat daar allemaal bij komt kijken. Ja. En dat is wel, uh, af en toe wel heel leuk om, uh, om te zien. Want die Prins, dat was ook een, een super perfectionist eigenlijk. Absoluut. Ja, ja Ja, het was geen makkelijk mannetje hoor. Oh, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, nee. precies. Um, maar is het is het, uh, hoe praat ze dan over Prins? Is dat uh, zeg maar vol uh, warmte of, of uh, ja. toch ja. kritisch?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 Jeroen dat vind ik een nou... hele moeilijke vraag. Ik oh, okay. ben niet zo heel goed in die theorie van... Uh, nou, dit is deze stijl of die stijl. Ja, ja, ja. Maar het klinkt gewoon heel lekker. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Ze schrijven ook eigen arrangementen. Uh, ja, zeker. Ja, ja. Ze ja, maakt dat... er muziek. Ja, ja, dat... En dat is ook wel het leuke als mensen dat toch proberen. Omdat er is natuurlijk in het jazz al zoveel gespeeld. Ja. En je wil niet de klassieker opnieuw uitvoeren. Um, als mensen dat proberen en een nieuwe stijl ontwikkelen... is dat eigenlijk alleen maar leuk. Ja, ja, ja, ja. ja.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 Kijk, helemaal Heel goed. goed. Hartstikke leuk. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Ik heb me rot gezocht naar uh, Prince, die toch uh, een beetje Jesse uh, klinkt. <laughs> nou, nou ja, ik heb het denk ik toch wel een beetje gevonden hoor yes. met deze platen. Hier is uh, I Wanna Be Your Lover.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 Um, en het kenteken is uh, Dirk422RT... Uh, dus D422RT. Uh, mocht je hem zien, nou, ik zou gewoon de politie bellen. En dan uh, gaan die er wel achteraan. Want uh, daar zou ik niet de brandweer voor bellen. Want nee, <laughs> ze zijn er wel als de brandweer dan. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar, over, maar over wat van dieve heel blijft, dat is nou maar nog maar de vraag. Dat lijkt me niet. Ze nemen, nee. Die weer pleunen tang, nemen ze mee. Precies. En dan blijft er weinig ja, van je ja, ja. over. En dus kom niet aan de brandweer haar spelen. Want uh, dan nee. uh, uh, loopt het met je af. Um, nou, dat is het even. Um, gaan we door. Oké, okay, ja, de nou handen. ja, ja, ja, ja oh, ik, ik, ik zag uh, dat uh, hm. deze althans uh, de junior uh, uitvoering van deze band, ja. die komt ook weer uh, bij uh, de North Sea Jazz. Oh, ja, hier is I'll Take You There. Weer even gezellig met uh, collega Jeroen van Sluisdam van uh, CFN Jazz, uh, Benno. Nou, zeker. Het was heel gezellig. Ja, ja zeker. En uh, hij is een van de mazzelkonten die naar uh, North Jazz uh, toe gaat. ja, ja, ja. Het is weekend van 7 en 9 juli. Dus 9 juli is de laatste dag. Ja, dat is de laatste dag. De laatste dag. En uh, onder meer met uh, Crack Reporter, die we ook al uh, gedraaid hebben. Precies.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 Heel veel sterkte. Ja, heel veel sterkte voor iedereen. Nou, dan zit het er alweer op. Uh, Zeker, nou, we gaan nog één uh, plaat minuten. draaien... en dan uh, zijn we de volgende week weer. Ja, en met... En de... dan, uh, ja, speciale uitzending, hè? Ja, hele speciale uitzending, want we gaan aandacht besteden... natuurlijk aan Zandvoort voor jou. Dat is, ja, dat is zo het het programma. Aan artiesten die langskomen. Maar natuurlijk ook aan evenementen... zoals uh, de open dag van de Brandweer... het Buurtfeest in Noord... en uh, nou, misschien ga ik ook zowel eens even naar het circuit toe. En we sturen jouw pad uh, met je je assistenten uh, ja, volgende assistent, week. Ja, assistenten. Albedien, gaat gezellig met me mee. Is het Zet de VM-jas aan. Zet de vm aan. De vm aan. Hey, hey, ze ga nu een beetje weg. Maar goed, onder dwang zal een helpen goed doen. Maar uh, En dan volgende week uh, samen met Fred Heij gaan we dit programma antwoord voor jou maken. Van 2 tot 7. We zeggen tot dan. En tot bedankt dan. voor het luisteren. Hoi, en we goed. gaan eruit met uh, lekkere country muziek. Ja, dat gaan we toch draaien.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 Our music fine. We were snuggled up in the back seat, making up for lost time. Steaming windows.